Kees Groot met het De Tweede Kamer stemt vandaag nog niet over de voordracht van Guido van Boerkom als nationale ombudsman. De stemming is uitgesteld omdat de Kamer eerst nog een gesprek wil met Van Boerkom. De afgelopen dagen is commotie ontstaan over zijn kandidatuur. Vier jaar geleden maakte hij een discriminerende opmerking over Marokkanen. Gemeenten mogen geen weigerambtenaren meer benoemen. Na de Tweede heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met een initiatiefwet hierover van D66... Nieuw aangestelde ambtenaren van de burgerlijke stand moeten alle huwelijken sluiten, dus ook die tussen twee mannen of twee vrouwen. Zittende ambtenaren blijven ongemoeid, maar gemeenten mogen hen wel overplaatsen. Het Joods Museum in Brussel zal na de heropening permanent worden bewaakt. Elke dag zullen er vier agenten aanwezig zijn. Ruim een week geleden schoot een Syriëganger in het museum drie mensen dood. De man werd vrijdag opgepakt in Frankrijk. Voor de aanslag had het museum alleen camerabewaking. Het is nog niet bekend wanneer het Joods Museum weer opengaat. In Parijs zijn twee mannen die een Nederlandse homo mishandelden veroordeeld tot celstraffen van een jaar en anderhalf jaar. De twee sloegen de Nederlander vorig jaar april toen hij met zijn vriend terugkeerde van een feest. De volgende dag zette hij een foto van zijn zwaar gehavende gezicht op Facebook. In Brazilië is een Nederlander veroordeeld voor het doden van zijn zoontje. Hij kreeg van de rechter 17 jaar en 4 maanden cel. Daarbovenop kreeg hij nog ruim 2 maanden vanwege de mishandeling van een andere zoon. Buren hadden de politie gewaarschuwd toen ze kindergeschreeuw hoorden. De politie trof een dode jongen van 3 aan en een jongetje van 5 dat ernstig ondervoed was. Het weer in het oosten en noorden: veel zon, elders meer bewolking. Het is 18 graden op de wadden, tot plaatselijk 23 in het oosten. De komende uren kan in het binnenland een bui vallen. Morgen meer buien, veel bewolking en een graad of 18. Dit was het N. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Dus iets minder druk dan gebruikelijk op een dinsdagmiddag. Dit zijn de langste files. Op de A5, de Westrandweg richting Haarlem, staat tussen Westpoort en de A10. 3 kilometer file. Op de A10, zelf richting Zaanstad, tussen Afrit Haarlem en Knopert 3 kilometer. Op de A7, Zaandam, richting Hoorn, tussen Afrit Zaandijk en Pummerend Zuid, 3. A10, Ring Amsterdam Zuid, richting Den Haag bij Knopert de Nieuwe Meer 4 kilometer. A15, Rotterdam, richting Gorkum, 3 kilometer. Tussen Sliedrecht West en Sliedrecht Oost. Op de A6 Breda Rotterdam, tussen Knoopert Ridderkerk en Knopenbrechtse plein 3 kilometer. A16 richting Breda heeft 4 kilometer tussen Zwijndrecht en de Randweg Dordrecht. A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen Spaanse Polder en Knoopterbrigse plein 4. Op de A27 Utrecht gorcum tussen Knoopert Everdingen en Lexmond 4 kilometer. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht staat tussen Aritten Dolder en Knoop en 3 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 Se marea dolores cuando se quema el su vela cuando se marea dolores cuando se cuando se su vela cuando se baila esta rumba tajita Ze in mareadolore, wanneer ze in mareadolore, wanneer ze in mareadolore, wanneer ze cuando se wanneer ze in mareadolore, wanneer ze in mareadolore, wanneer baila, baila mataita no que yo siempre Cuando se marea dolore, cuando se quema d'amore, cuando se su vela, cuando se odore, cuando se esta rumba esto siempre canta. True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 Ik zie je op Ik het That I was just myself FM Zomfors. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. Cause today I swear. Thank you.